Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Ije, in Istanbul, heeft de politie hard ingegrepen tegen betogers. Die hadden zich verzameld voor het hoofdkantoor van de krant Zaman. De politie gebruikte traangas en rubberkogels om de menigte uiteen te drijven. Zaman is de grootste krant van Turkije... en kritisch ten opzichte van de regering van president Erdogan en zijn AK-partij. Gisteren werd een bewindvoerder aangesteld bij het Mediaconcern. Vandaag werd bekend dat de hoofdredacteur is ontslagen. Zijn man komt daardoor onder toezicht van de staat te staan. Het is de tweede dag al dat daartegen wordt gedemonstreerd... en ook gisteren werden de betogers verjaagd. In het buitenland is er ook veel kritiek op het besluit. Loes Damhof is gekozen tot docent van het jaar. Ze is docenten game design and development op de Hanse Hogeschool in Groningen. De prijs is voor een docent die zich onderscheidt door les te geven met passie en persoonlijke aandacht. Ook het handig inzetten van digitale hulpmiddelen vergroot de kans op de prijs. Aan de prijs is voor het eerst dit jaar een beurs van 50.000 euro verbonden voor onderwijsvernieuwing. En de Belgische veldrijdster Femke van de Driese hangt een levenslange schorsing boven het hoofd. Dat benadrukte UCI-voorzitter Brian Cooksen in een gesprek met de NOS. We nemen mechanische fraude erg serieus, zei Koeksen. Bij Van der Driessen werd tijdens de WK-veldrijden... een motortje ontdekt in een van haar fietsen. De UCI wil een duidelijk voorbeeld stellen. Dit is een zeer ernstige vorm van fraude. Ik weet zeker dat het een straf van meer dan zes maanden wordt... zei de voorzitter van de UCI. En hij zei ook, er staat geen maximumstraf voor. Een levenslange schorsing is mogelijk. Het weer tot slot. Vanavond is het vrijwel overal droog. In de nacht kan er vanuit het westen een bui over het land trekken. En er kan zich nevel of mist vormen. De minima komen rond het vriespunt te liggen. Morgen veel bewolking, maar soms is er wat zon. Verder enkele buien met regen of natte sneeuw. En het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Zo'n 1200 radiostations, meer dan 1000 hitlijsten.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 Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Your Breakdown Top 40 van Europa. Hier roepen uh, Fems Antwoord. Hey, deze week hebben we 13 stijgers. 7 zitten blijven, 17 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Imani verwelkomen we in de lijst. DNC verwelkomen we in de lijst. En eigenlijk een wonderbaarlijke, ja, een wonderbaarlijke plaat. Clouseau staat er gewoon in. En Spiegel in de nieuwe single van Clouseau, die staat gewoon in de Europese lijst. Ik vind het grappig.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 Euro breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week op uh, nummer 3 dus Matt Simons met catch and release. Op nummer 2 stond Lucas Gray met 7 years. En op nummer 1 Sean Mendes met Stitches. En deze week beginnen we met de nummer 40, de Chainsmokers. Maurice Mulder. is slow, but it's not too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 De grootste hits van Europa met Maurice Mulder. op uh, nummer 33, samen met Naila... met het prachtige nummer, light it up. We zijn toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer. Die vinden we op een uh, hele mooie, respectabele 32ste pla... Huh? Heb ik eentje overgeslagen? 36. Hey, wacht even, wat is er aan de hand? 33. We hebben Sander. Je moet wel de nummers goed neerzetten voor me, jongen. Sorry. Nou, wat zijn er de, de eerste nieuwe binnenkomers zijn we vergeten? De nummer 36. Huh? Imani. Dan gaan we die maar even snel tussendoor draaien. Uh, ken je iemand niet toevallig, Sam? Nee. Nee, waarom niet? Nee, ik heb mijn redactiewerk deze week even niet gedaan, Oké. Okay. Ja. Nou, het is in ieder geval een, uh, niet een originele. Het is een uh, remix van Filatov uh, en Karras. Uh, en nummer heet uh, Don't Be So Shy. Want in 2011 brengt Nadia Malajal met The Shape of a Broken Heart... haar debuutalbum uit uh, dat in haar thuisland Frankrijk een platina wordt...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 Yes, I'll taste the sweet of oh, your skin, take off your clothes. Frankrijk en Rusland aan het samenwerken waren. Anna 2016 is het zo. Imano, Imani, sorry, met Philotrop en Karas de remix van Don't Be So Shy. Nieuw binnengekomen op 36. Nu gaan we wel door naar de tweede nieuwe binnenkomen op 33. Komt uit de Verenigde Staten. Stukje Vliegen. label van Universe Music. En dan heb ik over DNCE. Terwijl uh, makkelijker is uh, dance, maar we noemen het gewoon DNC. En het bestaat uit uh, Jack Lawless, Cole Whittle, Widd Jinjo Lee en Joe Jonas. Nou, die laatste bracht tussen 2006 en 2009 al vier studioalbums uit... met de Jonas Brothers. Nou, die groep stopte in uh, 2013, terwijl er een vijfde album al klaar lag. Nou, inmiddels had uh, Jonas uh, met uh, Fast Life 2011 was dat, al een uh, soloalbum afgeleverd. Nou, Jonas ik kende Jack Lawless... Uh,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 Tijdens de 42 Amerikaanse shows van Selena Gomez. En is hij nou dus ook overgevlogen naar Europa. En nieuw binnengekomen op een 32 e plek. DNC met Cake by the Ocean. Nieuw binnengekomen op 32. Hier thuis de Euro Breakdown op ZFM Zandvoort.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 Op een, een of andere manier ken ik deze kwaad al een behoorlijke tijd voor mijn gevoel. En als we dan kijken hoe hij in de Nederlandse hitlijst staat... Uh, komt hij deze week pas net nieuw binnen in de tipparade. Mike vindt een prachtige plaats. Cake by the Ocean van DNC. Nieuw binnengekomen deze week op een uh, 32e plaats. The Euro Breakdown. time. get up, you better get up, you're so close to the wall, too far from my heart, but I'm ready to come, take, take you away, away, make you my home, I don't care where you're from, and I don't care where we, we are, as long as you give it your own. Had. en dat betekent dat we live overschakelen naar uh, de muziekredactie. zit ook uh, niet in de redactieruimte, zit gewoon hier voor mijn neus. Sander lijstje, ga je gang! Al zes weken in de lijst om nummer 40 vinden we... The Chainsmokers, Sweetwing Roses met Roses. En dan nummer 39, Zigala met Sweet Laughing. En dan dertien weken in de lijst om nummer 38... Eva Simon, Speechwing Sidney Samson met Blurred Fire. En dan nummer 37, Coldplay met Everglow. Nieuw binnengekomen deze week om nummer 36 is Imani met Don't Be So Hard... De remix. Don't be so shy. Dan we weer op, don't be so hard. Weet ik niet, mag niet uit. Don't be so shy heet hij hoor. Don't ja. be so hard aan jezelf. Ja, doe dat niet zo moeilijk. Ja, sorry, mag niet uit. En dan nummer 35, al vijfde week in de lijst, vinden we Adel met When We Were Young. En dat is ook meteen de snelste daler met maar liefst 16 plaatsen. En dan twee weken in de lijst, nummer 34, vorige week stond hij op 37. Lid van Between 20, Jason de Woola met Secret Love Song. En de nummer 33, Major Laser featuring Nyla met Leiderdag. En ook nieuw binnengekomen deze week op nummer 32 is DNCE met Cake by the Ocean. En de nummer 31, Jal featuring Gabriella Richardson met 100 Miles. En we hebben hem net gehoord al drie weken in de lijst, nummer 30, Rehab en Shara met Gedda. De Euro Breakdown op, vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij draaien nummer 29 voor je vorige week nog op 33, ook meteen hoogste notering 29. Vier weken in de lijst en dan heb ik het over Ellen Walker met de prachtige single It.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 Uh, Eurovisie Songfestival hebben ze aan meegedaan. Ga zo maar door. En uh, nu in tweede, anno 2016 hebben ze een uh, nieuwe single... Nee, nee, nieuwe single, ja ook. Maar een, ook een nieuwe plaat uitgebracht. Clouseau Danst. En uh, ja, toevallig, uh, jullie weten ondertussen wel dat ik uh, iets te vaak RTL naar kijk. Ja, afgelopen woensdag waren <laughs> ze er volgens mij. Ja, toch? dat klopt. Afgelopen woensdag waren ze inderdaad. En ze gaan er de nummers maken voor... Uh, dat uh, Nederland moet uh, cheeren voor de uh, Rode Duivels... Uh, tijdens het EK 2016? Ja. Maar goed, dat, uh, ja, dat is de Rode Duivels. Ga jij eigenlijk voor België zijn tijdens het EK? Omdat Nederland nou niet meedoet? Nee. Ik, blijf gewoon, ik blijf gewoon onpartijdig. Elke wedstrijd is mooi. Mm, ik ga geen één wedstrijd kijken, mag dat ook. Maar goed, dat terug naar nou de wel. muziek. <laughs> Kloeszo, uh, die heeft van het album Danst een uh, nieuwe single uitgebracht... En die heet uh, Droom Scenario. En weet je nog wat ze bij rtl Night deden? Ja, dat weet je, want Je hebt het gezien. Ja. Uh... En Jonas ook. Dus doe het maar even. Ik weet het. Ja. Een akoestische versie. Nee, nee, nee, nee. We nee, nee, moeten het, moet het Oeh, zoiets toch? Oh ja, met het oeh. Uh. Ja, ja, ja. ja. Luister, luister maar gewoon. Tippen aan jouw ritme en stijl.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 Zonder besluit, jij mag nemen zonder te vragen wordt veroverd zonder te jagen Jij mag ruzie zonder verwijten Overtuigd me zonder te pleiten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 deze week in de Euro Breakdown. En ik moet zeggen... ze hebben een tijdje niet pas ze gehoord. Aanvast ik niet. Maar ze kennen het nog steeds hoor. Na de hit die ze maakte in de jaren 90 en de jaren 80. Nu aan het 2016 weer gewoon echt een nieuwe hit. Droomscenario van Clouseau. En zo grappig is, ze bent uit 1984. 31 jaar geleden zijn ze begonnen...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 Met elkaar door het programma uh, Maker. Dat is eigenlijk de voorloper van uh, alle idols uh, en uh, voices en al die talentjachten. En die gaan uh, eenmalig een uh, reunieconcert geven. Demma Think I Love You was de grootste hits uh, van die groep uh, die in 2003 uit elkaar ging. Het nummer kwam binnen op nummer 1 en verkocht meer dan 100.000 exemplaren.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 this is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 Uh, First Aid Kit met My Silver Lining Maurice Mulder